8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de gast vanavond. Hockeyster Margit Thewens, schijzechter Dick Jol en coach Tom Boots. Hoe oh, zinvol was de ontmoeting tussen Angela Merkel en Mark Rutte? Eerst het nieuws met Mark Visser. Ja, best wel zinvol. Premier Rutte en Bondskanzerien Merkel die zijn namelijk eens over nauwe samenwerking in Europa. Zijn ze in Berlijn na een gesprek over de aanpak van de eurocrisis. Merkel had het over een zeer intensieve verhouding met Nederland. Als voorbeeld van samenwerking werd het verscherpte toezicht op de banken genoemd. En ook willen ze het groei- en stabiliteitspact versterken. Premier Rutte zei verder dat hij blij is dat Griekenland snel een nieuwe regering heeft gevormd. En nu moeten de Grieken volgens hem de afspraken nakomen over de strengere hervormingen en het op orde brengen van de begroting. In het natuurgebied bij Schiphol zijn de afgelopen zeven dagen vijfduizend grauwe ganzen vergast. Dat was nodig voor de veiligheid van de luchtvaart, zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door het aantal ganzen te verminderen wordt de kans kleiner op aanvaring met vliegtuigen. Het is nog niet duidelijk of het vergassen het gewenste effect heeft. Normaal gesproken komen de ganzen vanaf half juli in de buurt van Schiphol om voedsel te zoeken. En pas dan wordt duidelijk of het afmaken zin heeft gehad. Tegenstanders, zoals dierenbeschermers, noemen vergassen zinloos, omdat de overblijvende ganzen meer eieren gaan leggen om de populatie op peil te houden.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 KPN blijft erbij dat het bod van Amerika Mobiel van 8 euro per aandeel veel te laag is. Aandeelhouders hebben daarom het advies gekregen er niet op in te gaan. Het weer dan nog vanavond en vannacht droog. Morgen overdag hier en daar een bui en 22 tot 25 graden. In de avond trekt vanuit het zuiden een actief regengebied over het land. Met zware windstoten en kans op onweer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 de zogenoemde Twitter stalker praat straks hier. En Margie Thewen, Dick Jol en Ton Boot zitten klaar om over alles mee te praten. Maar ook om uw vragen te beantwoorden. Mail sportsomer 1nl of Twitter hashtag R1 Sportzomer. Gaan we het ook over KPN hebben. Dat raakt E-plus niet kwijt. Eerst het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, want uh, Gio Lippens in Emmen is zojuist de winnaar bij het NK tijdrijden over de streep gekomen. Vertel ons wie heeft gewonnen? Ja, die is zeker over de streep gekomen. Het is een man, uh, aan de ene kant misschien een verrassing... want het is niet de man die vier keer al Nederlands kampioen werd, Stef Clement. Maar het is wel de man die al door de bondscoach Leo van Vliet... is voorgeselecteerd voor de tijdrit op de Olympische Spelen. En dan weten de insiders al dat het lieve Westra is geworden. Het beest uit Munijn noemen ze hem. In Friesland ligt dat door op moleneind, zeggen wij in het Nederlands. En uh, de man die daar vandaan komt, die dit jaar ook zo'n geweldige Parijs nieuws reed... Uh, weet het allemaal wel, die aankomstberg op die die won... kan nog steeds goed tijdrijden. Dat is wel het goede nieuws ervan. Want lieve Westra ja, verplettert toch wel de concurrentie hoor. Zeven seconden sneller dan Lars Boom, de nummer twee. Boom die toch ook echt zijn zinnen had gezet op dit uh, Nederlands kampioenschap. Veel sneller ook dan Nicky Terpstra die op de derde plaats eindigt. Stef Clement, ik zei het al, de kampioen uh, van uh, vorig jaar. De man die vier keer uh, nationaal kampioen is geworden. Die eindigde op de vierde plek. 32 seconden langzamer dan Westra. Dat is toch echt een flink verschil. En uh, dan hebben we Cialinghi op plaats nummer vijf. En Wilco Kelderman, dat grote talent. De man die zo'n goede tijdrit redt in de Dauphiné Libre. Die laat zich hier toch ook wel even zien tussen de grote mannen. En eindigt hier gewoon op deze vlakke tijdrit als uh, zesde. Dan hebben we het kampioenschap uh, gehad. Een mooie winnaar hoor, want lieve westra is toch een man die tot de verbeelding spreekt. We gaan hem uh, vrijwel zeker natuurlijk komende zomer zien tijdens de Tour de France. En dan maar eens kijken of hij ook daar tussen dat grote geweld goede tijdritten kan rijden. En of hij misschien wel mee kan doen in de strijdberg. Op Lieve westra wordt dus Nederlands kampioen. Nadat we eerder al hebben gezien dat Ellen van Dijk de nationale kampioen is geworden bij de vrouwen. Ja, en Gio, hij lijkt dus uh, op tijd in vorm voor de Tour. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar Liebe Westra, dan is hij precies op tijd in vorm voor de Tour. Want we twijfelden toch de laatste tijd wel een klein beetje. Omdat waar hij reed liet hij zich nou niet echt van voren zien. Uh, dat hele voorseizoen was natuurlijk prachtig van Liebe Westra, Maar daarna werd het allemaal weer wat minder. Maar ja, als je dan inderdaad een week voor, het, uh, voor de Tour de France... voor de start in Luik... als je dan in ieder geval Nederlands kampioen tijdrijder wordt... dan zit het wat dat betreft wel goed. En dan ben ik toch heel benieuwd naar komende zondag... na die strijd bij de profs en kerkraden. Loodzwaar parcours zeggen ze en één rondje van 10 kilometer telkens, vier klimmetjes. Dat wordt echt een slagveld, want het zijn steile, vervelende, lastige klimmetjes. De kampioen die daaruit komt, nou, daar kunnen we zeker van zeggen... dat als die tenminste opgesteld is voor de Tour... dat hij hele goede zaken gaat doen daar in Frankrijk. Dat is afwachten allemaal. We weten in ieder geval dat het met de tijdritkwaliteiten van Liebe Westra... wel goed zit. je zondag weer, dank je wel, Lippens. Het zit KPN niet mee. Het lukt de telecomgigant namelijk niet om een koper te vinden... voor zijn Duitse dochter E+. En dat klinkt gek omdat het een van de meest succesvolle onderdelen is. Volgens analisten wilde KPN met de verkoop voorkomen... dat de Mexicaan Carlos Slim een groot belang in KPN kan krijgen. De Mexicaan deed via zijn eigen telecombedrijf America Mobile... begin mei een bot van 8 euro per aandeel op een deel van het bedrijf. Maar KPN vond dat bot toen te laag. Ja, daar praten we over met uh, Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielissen. Bankies, meneer Versteeg, goedenavond. Goedenavond. Eerst even, wat is dat e voor een bedrijf? Eigenlijk een mobiele telecomoperator in Duitsland, zit alleen in Duitsland. En richt zich voornamelijk op het, uh, ja, het onderste segment van de markt. Dus met relatief eenvoudige telefoontjes, goedkope abonnementen. Uh, ja, niet de, zeg maar het uh, topsegment, maar het goedkopere segment. Ja, en het bedrijf doet het vrij goed. Hè? Hoe kan het nou dat de KPN niet lukt om uh, zo'n succesvol bedrijf te verkopen? Ik denk dat de tijd op dit moment natuurlijk niet mee zit. Maar het is een slechte tijd. De waarderingen zijn over het algemeen vrij laag. Dus het is uh, beter om te kopen, denk ik, dan om te verkopen op dit moment. Uh, maar ja, blijkbaar zijn er toch veel telecom-operators, grote bedrijven... die niet zo'n trek hebben om nu een uh, operator te kopen... omdat zij uh, ja, zelf eigenlijk voornamelijk zelf aan het verkopen zijn... en relatief veel schuld hebben. En ja, die hele telecommarkt wordt bedreigd door uh, de opkomst van internet... wat eigenlijk bellen veel goedkoper maakt. En dus is uh, uh, e misschien wel helemaal niet zo aantrekkelijk... als, als er op het eerste gezicht gedacht wordt... Nee, inderdaad, dat is, uh, dat is een de, de vraag. De, de kern zit er ook in. Er komt behoorlijk wat waardevrij als je E-plus kunt combineren met O2. Dat wordt al heel lang uh, gezegd. Je hebt in Duitsland vier spelers. Deutsche Telekom en Vodafone die hebben samen zo'n 70-80 van de markt. En die 20-30 is dan uh, in de, gel redelijk gelijkelijk verdeeld over E-plus en O2. En als je die twee zou combineren... zou je wel een aantal miljarden aan kostenbesparingen kunnen boeken... Alleen de vraag is of de, de toezichthouder in Duitsland dat wel wil. Of die al van vier naar drie spelers willen, bijvoorbeeld in Nederland gaan we juist van drie spelers die er nu zijn... weer naar vier. Toen komt een nieuwe uh, operator bij. Ja. Dus ja, dat is uh, de vraag natuurlijk. Komt uit, dat wil. Ik ja. denk eigenlijk dat dat helemaal niet lukt. Dus ook onzekerheid eigenlijk over de toekomst uh, uh, van E-plus. Nou, uh, wordt er gezegd hè, dat, dat KPN het bedrijf zou willen afstoten... om uh, uh, die Mexicaan Carlos Slim buiten de deur te houden. Een van de rijkste mensen van de wereld. multi multi multi met zijn bedrijf America Mobile. Wat vindt u van de houding van KPN? er eigenlijk vanaf het begin van niets van. KPN heeft een beetje een probleem... dat ze de inkomsten onder druk zien komen... en dat ze de komende tijd veel moeten investeren. Vooral in Nederland, in glasvezelnetwerken. En ze hebben daar ja, eigenlijk... onvoldoende geld voor. Daarom waren ze... al bezig om activiteiten te verkopen. Aanvankelijk dachten ze aan, aan, aan België. En als er dan... Een, een aandeelhouder komt, een groot bedrijf... met toch redelijk wat geld... Zou ik dat bedrijf verwelkomen en zeggen van kom maar langs en uh, misschien kunnen jullie ons helpen. Ja. Uh, de houding van uh, Telecom Australië, waar Carlos Slim nu ook een, uh, een belang in heeft, is inderdaad dat op zich totaal anders. Die zeggen Slim, kom hier wees welkom en help ons. Ja, die zijn een stuk slimmer zegt u. Maar, ja, de, de, ja. ja, flauw. Maar, <lacht> <lacht> uh, de, ze, ze proberen E-plus te verkopen uh, zodat ze minder aantrekkelijk worden voor, voor Amerika Mobile. Ja, ik vraag me af of je daar de aandeelhouders een plezier mee doet... Hè? tegen zo'n bodemprijs te gaan verkopen. En ja, daarmee hou je, je, je Carlos Slim ook niet echt van het lijf. Want ja, de enige manier was inderdaad om dan die waarden... Die, die, die, die kostenbesparingen lukken alleen als je als het zo ook lukt... om E-Plus met O2 te verbinden. Want Telefonica heeft gezegd dat ze O2 ook willen verkopen. Nou, Dat maakt volgens mij voor, voor spelers niets uit... of het nou E-Plus bij KPN zit, ja of nee... Dus ik vind het een beetje, ik vind het eigenlijk ook ten koste van de aandeelhouder. Dat je tegen deze bodemprijzen probeert uh, EPLUS te verkopen. Ja, ze blijven er dus voorlopig nog even mee zitten met EPLUS. Bedankt Jos Versteeg, analist bij Theodor Gillissen Bankiers. Ja, ik zei het net al, uh, er kunnen vragen ingestuurd worden... sportzomer.radiobeen.nl of uh, via Twitter hashtag R1 sportzomer Kees Hendel uit Leiden heeft dat gedaan. Die stelde voor om eerst eens even te vragen aan de gasten hier aan tafel... wie allemaal uh, hartelijk welkom heet. Tom Boots, Dick Jol, Margie Debe. Margie, mag ik bij jou beginnen? Waar heb jij je aan geërgerd, wil Kees graag weten, de afgelopen dagen? aan uh, Toch wel een beetje aan het estel uh, gullet verhaal en laten we lekker even graven in mensen's privéleven. Daar heb ik zo'n ontzettend een aan. Ja, ja. ja. klonk ja, het je... heel overtuigd. <laughs> ja, ik meteen. Ja, ja. Dick Jol, wat heb jij aan geërgerd de afgelopen dagen? Nou, aan alle op- aanmerkingen aan de rest van, van van Marwijk. Dat iedereen gaat over hem, valt over hem heen en de, de stront is om, liet zijn ontelbaar. waar. ik. Ik vind het niks. Nul punten, drie wedstrijden, ze ja, hebben en, we thuis. Ja, en? Nou, dat kan. Huh? Dat blijkt. Dat is de, de praktijk. Maar heeft hij dat gedaan? Ik, ja. ik, ik, zoals hij behandeld wordt, vind ik, nee, dat vind, ik, vind ik minachting voor de man zijn... Uh, zijn prestaties van ons afgelopen jaar. Misschien gaat het er nog wel even over hebben. Een Tomboot. Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Als jij dat wil. Je, je, mee, misschien kijken we er wel. Sterker nog, we hebben er al een vraag over. Dat ja. betekent tot Frank de Boer. Gaan we het ja. straks beantwoorden? Nou, ik neem het straks ook voor de coach op, hoor Dick. Maar ik heb me geërgerd aan Albandian. Die uh, speelde Queens. De finale. En hij schopte tegen een bord aan. Hij was helemaal gefrustreerd. En een linesman of zo werd uh, gewond. Die kreeg dat bord tegen zijn benen. Ja. Ja. Nou, dat kan dan wel pech zijn. Maar hij had zoveel excuses ervoor. En het was helemaal niet zijn schuld. Mijn broek zakte er een beetje vanaf. Ja. Goed. Uh, zometeen uh, uh, meer van jullie. En meer vragen van, uh, van u als luisteraar. Ik heb het al gezegd: Sportzomer. radio 1.nl. Of Twitter: hashtag R1 Sportzomer. Iets voorbij kwart over vracht. Queen and another one bites the dust. Ja, gisteravond hadden we het over de zaak van de Amsterdamse Twitter stalker, Een 31-jarige vrouw die via alle mogelijke sociale media... en op internet een Amerikaanse filmmaker Christopher Johnson... zou hebben lastiggevallen. Ze wilde met het stalken uh, zijn nieuwe vriendin zwart maken... actrice en activiste Mariana Tosca. Het is een unieke zaak omdat een Nederlandse rechter... een Nederlander veroordeelt die iets zou hebben misdaan in de VS... Na aanleiding van ons onderwerp van gisteravond... kregen we vandaag een mail van de zogenoemde stalkster zelf. Uh, goedenavond, Eftima dilpi U wil graag uw kant van het verhaal vertellen. Vertel, wat is uw verhaal? Um, nou, kijk, het zit zo. Mijn Amerikaanse ex-vriend werkt aan een documentaire. En ik had ontdekt dat hij in zee was gegaan met een fraudeur. Een vrouw die loog over haar naam, haar leeftijd, haar achtergrond... haar arbeidsverleden, haar hele cv was bij elkaar gelogen. Uh -huh. um, ik heb toen... Een ik heb toen mijn vriend geprobeerd te waarschuwen over deze vrouw. Uh -huh. Hij wilde daar niks van weten, want hij is stapelgek op haar. Hij heeft mij letterlijk van de ene dag op de andere gedumpt. En ik heb toen het een en ander op het internet geplaatst om mensen te waarschuwen over deze vrouw. Niet alleen mijn vriend, maar mensen in het algemeen. Want deze mevrouw is heel bekend in Amerika. Ja. Zij is dierenrechtenfanaat. Uh -huh. En ik vond het nodig om het een en ander op, op het internet over haar te praten. Wat heeft hij zoal al geschreven? Nou kijk, ik word een Twitter-stalker genoemd... maar de informatie die ik op het internet heb geplaatst... stond op een blog en op een website. En de Twitterberichten, die waren daar een uitvloeisel van. Ja. U, u, heeft die, u heeft het op Twitter gezet? Nou, op, ik, heb op, ik heb op Twitter discussies gehad met anderen... Uh, mijn uh, mijn ex-vriend en zijn vriendin die hebben mijn Twitter-discussies met anderen uitgeprint... ...en gezegd dat dat een vorm van stalking is. Ik kan toegeven dat ik ze in het begin een aantal keer, uh, keren gementioned had, dus met een apenstaartje. Wanneer heeft u hem voor het laatst gesproken? Ik heb hem, bedoelt u per e-mail of nee, uh, uh, in levende lijf? Ja, face-to-face, -face, ja de feest, dat was voor het laatst uh, in 2010, oktober 2010. Ja. Toen, Ik ben sinds die. Ja, en toen was de relatie over. Nee, de relatie, hij heeft dat per e-mail uitgemaakt. Oh, ook dat. Ja. En dat was afgelopen zomer. Ja. He, heeft, u, heeft u, achteraf uh, um, niet uh, wat te veel moeite gedaan om, om de dame in kwestie uh, in een kwaad daglicht te stellen? Vindt u zelf? Aangezien deze mevrouw door wilde dringen tot het, tot het politieke toneel... vond ik het nodig om zoveel over haar te schrijven. Ja, snapt u dat er mensen zijn die dit horen die denken... jong, maak je niet zo druk? Ja, absoluut. Maar als het niet, als het niet iemand was die uh, de politiek opzocht... denk ik niet dat ik uh, zo hard over haar had getwitterd. En die 70.000 euro, hè, want dat is uh, de schadevergoeding die u moet betalen. Hoe gaat u dat doen? Dat is een hoop geld. Het is niet 70.000 euro, het is bijna 100.000 euro. Oh, hoe gaat u dat betalen dan? Want het wordt nog moeilijker dan, lijkt mij. Ja, daar kan ik dus niks over zeggen. Hè? Daar gaat het hoge beroep over. Heeft u achteraf spijt van wat u heeft gedaan? Nee, ik heb absoluut geen spijt van wat ik heb gedaan. Um, kijk... Er zijn een hoop mensen in Nederland die last hebben van stalkers... en die deze uitspraak nu toejuichen... want zij denken dat zij een kans maken tegen hun stalker. En ik wil dat men zich eventjes beseft hoe dit alles tot stand is gekomen. Het is tot stand gekomen omdat rijke Amerikanen... zich zeven advocaten kunnen veroorloven. Ja, en zo is een, een, een actie die u in Amerika uitgevoerd uh, heeft... Uh, nu veroordeeld door de rechter... In Nederland, hè? dat had u waarschijnlijk nou, ook niet kunnen denken. Ik heb niks uitgevoerd in Amerika. Ik was helemaal niet in Amerika. Zij zeggen dat de actie is uitgevoerd omdat Twitter en Facebook en YouTube in Amerika zijn. Het zijn Amerikaanse bedrijven, ze zijn be gevestigd in Californië. En dat was, de dat was dus de basis voor het argument dat iets in Amerika is gebeurd. En ik wil dat, dat mensen zich dat eventjes goed uh, beseffen. Als je gebruik maakt van Twitter, Facebook of YouTube... dan ben je, voor het, wat het recht betreft, in Amerika op dat moment. Dat uh, moet dan een van de conclusies en misschien ook wel waarschuwingen zijn... van, uh, van uw zaak, mevrouw uh, Dilpie Soglu. Bedankt dat u voor ons even aan de telefoon wilde komen. Oké, okay, dank u. Ja, bizar verhaal. Uh, hier aan tafel, dikje ontonboot. Hebben jullie het überhaupt ooit bij de hand gehad... dat je gestolkt wordt op een of andere manier... of ongewenst wordt benaderd heel veel? Margie, kijk even naar jou. Ja, ik heb wel uh, wat uh, nare uh, mensen achter me aan gehad. Ja? ja, vraag me niet waarom, want ik ben echt categorie Z... Uh, BN, als er al BN in mijn naam voorkomt. Maar ik heb geen idee waarom. Maar dan had ik een brief en die wist dan precies wat ik die dag gedaan had. En hoe ik eruit zag waar ik geweest was. En elke keer als ik thuis kwam lag er weer zo'n brief. Was niet grappig. En was dat nee. in, jou, in jouw tijd als hockeyster of, of, of daarna vooral? Nee, één keer als en één keer daarna. En, en politie kan daar dan ook echt niks aan doen, want je wordt toch een beetje bang en uiteindelijk ga je ermee naar de politie en de politie zegt dan, ja, leg een hockeystick naast je bed, sla lens. Die uh, heb je wel, ja. Ja, ja, ja, ja, maar, het, die maar heb je bel, ons, bel ons niet voor die tijd, sla lens, uh, haal hem naar beneden, doe de trap af en leg hem voor de deur en zeg, er ligt iemand dronken voor de deur. Ja. Maar zeg niet dat je het zelf maar gedaan hebt. De zaak van deze vrouw speelt zich natuurlijk vooral over op het ja, internet. He. Die was er niet in die tijd, nee. nou, ja. Wat me wel opvalt van die vrouw is dat ze steeds mijn vriend zegt, ja. terwijl het, uh, je zou toch in dit geval ex-vriend zeggen. Mijn ex-vriend. Maar was het ja. ook een ex-vriend of was dat een obsessie van haar? Ja, dat is de vraag. Daarover verschillende meningen. Ik hoor ja. het heel... je vragen. Ja. Ja. Ja. Wij weten het ook niet. Maar ze heeft hem dus in 2010 voor het laatst. Maar goed, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Wat ik eigenlijk opmerkelijk vond aan je opmerking: dat de politie zei. Leg een hockeystick naar je neer, leg hem voor de deur en zeg dat er een gewonde man voor de deur staat. Ja, want je mag dus niks doen als iemand je bij je binnendringt, zeg maar. En daar was je natuurlijk bang voor, want dan wist precies wat ik deed, waar ik was en hoezo. En dan lag elke, elke keer als ik thuis kwam, lag er een brief op de mat. Dan kwam ik terug van de training en dacht ik: nou ja, dat aan, je bent daar geweest, die, die kroeg met die en die gepraat. Dat is niet ja. grappig. Maar ja, dan, dan word je dus en ik woonde alleen op dat moment. Maar ja, dan, uh, ja, de politie heeft zoiets van... als je een inbreker aanvalt, dan ben je zelf schuldig. Dus, en, dat, en dat is vanzelf opgehouden? Ja, het was ineens weg. En kende je die man of niet? Nee, ik heb geen. Tot de dag. Kan, kan u even bellen als u het was? Ik heb nee, het geen zin je Nee, maar je hebt, niet, je hebt niet toevallig iemand bij je voor op de, deur, op de stoep gevonden. Nee. die in elkaar geslagen was. Nee. Dat, dat niet. Dick heb jij bij de hand gehad of niet? Ja, toen ik floot. Ik kreeg regelmatig telefoontjes tot diep in de nacht. Met ja. hele lelijke le teksten natuurlijk. Dus of zelfs mijn moeder werd gebeld, de beste vrouw zal al in de tachtig toen. Alleen naar berichten, verwensingen en weet ik het allemaal. En natuurlijk de kerstkaart, met een hakenkruis en bloed aan en dat nee. soort dingen. Ja, ja. Leuk beroep heb jij. Ja, goed. En de laatste, de laatste anderhalf jaar of zo wordt er uit mijn naam getwitterd. En ja. ook brieven geschreven naar mensen, geloof ik. Want ik, uh, ik, stand, ik hoorde anders, jij hebt je Twitter? Ja, ik zei nou, ik heb een telefoon <laughs> dat is een prehistorie. het je? is een museumstuk. Nee, nee, je kom even op de webcam. Heb je de, heb je de kolencentrale er ook bij gekregen? Ik heb hier, ja, dat is er eentje. Het museumstuk is, museum. is, museum. is opgeboden. <laughs> ja. uh, ik kom even op de webcam te laten zien. Ja, daar is hij. Kijk, kijk, dit is het. Ja, dit is, en dan, ijskast, dit is een ijskast, dit is een ijskast. is een ijskoolkast. Wacht, ik ga je even volgen en dan ga ik oh. kijken wat je allemaal aan het zeggen bent oh. tijdens de uitzending. <laughs> en, nou goed, en dus ze van, ja, dat, dat ben ik niet, joh. Punt, simpel. En nou, dan moet je aangeven doen met de politie, daar heb ik allemaal geen zin in, joh. En maar, er, werd, er werd ook, ook, ook uitmaagd getwitterd over, over, over scheidsrechters en over spelers. Ja precies, worden asisten... er echt ja. dingen gezegd namens jou. Ja. Nou ja, en toen heb ik uh, nog netjes je telefoontje pleegd naar, naar Zeist. Uh, naar Bert van Oostveen, maar die was niet aanwezig. Nou, Oké, okay, secretaris Gerda Kalf. Netjes een bericht, laat, laat Bert mij terug binnen, kan ik het uitleggen. Want het gaat helemaal nergens over. Dat ben ik dus niet. Mm -hmm ja nou, heel vreemd te zeggen, maar onfatsoenlijk. Ik heb nooit wat meer gewoon gehoord vanuit Zijs. Van, joh, prima, of dit, of dat. Nul, niks. Dat vind ik ook niet netjes. Maar, Dick, heb je geen geheim telefoonnummer? Dat zit ik me dan af te varen, want dan kan je nooit gebeld worden, natuurlijk. Hè? Nee, waarom moet ik een geheim telefoonnummer nemen, Tom? Nou, daarvoor. Ja. ja, maar ja, dan komen ze toch achter. Ja, ja en, maar dat? deed het echt pijn, die dingen. Want op een gegeven moment lijkt het me dat nou, je volkomen voorkomen af moet sluiten. Want anders. Uh... Ja, nou ja, goed. Het deed me geen zeer. Het meest deed me zeer. Dat mijn moeder, natuurlijk, midden en nog werd gebeld. Mm. Uh, ja. Want uh, je had een telefoonboek ja. en dan kijken ze nou joh, En ze werd ongeveer in. Uh, Waar je woont ongeveer. En dan is het bellen. En dan, uh, maar goed. Is... Maar Dick, niet. jij hebt gewoon 969 volgers. Oh, je hebt gelijk even vrienden? Ja, ja, ik word even vrienden met uh, je Dick. Zullen ik bij de leeftijd? <laughs> ja. wat het is... is... zijn allemaal blonde vrouwen. Heel graag. Ja, maar... oh, wat heb ik dat weer? <laughs> ik <val me> <laughs> en wat is de laatste tweet eigenlijk die Dick dan zogenaamd zou hebben getweet? Um, ja, zo goed ben ik er zelf ook niet mee. Hè? Even kijken. Oh, Heer, volgt de ja. 144. Ik zie wel dat je trainer bij Blauw Zwarte Wassenaar bent. Was, dus, was, was. Ja, ze lopen ah, ja. achter. De echte Dick Jol loopt achter. Ja, de echte Jol is ja. ik bij Bifair in Wallingsveen. Ik weet niet hoe dat he? kan YouTube. zien. Nou ja. de ton, de, ton, oh, ik Bifair. Zie ton, heb jij dat ooit bij de hand gehad? Dit nee, ik heb het nooit bij de hand gehad. Maar ik isoleer me wel aardig, hoor. Ik lees geen krant behalve ja, sportberichten, maar nooit iets over mezelf. Hm. Ik heb mijn eigen documentaire nog nooit gezien... Een biografie van mezelf. Ik sluit me gewoon volkomen af. Ben je daar niet benieuwd naar? Totaal niet, nee. Hm. Ik ben er toch zelf bij, overal. He, dus, uh, maar je moet ook consequent zijn. Als je je wil afsluiten voor de negatieve berichten... zal je het ook moeten doen voor de positieve ja. berichten. Ja. Ja. Dus. ja, dat is waar. Maar even om dit af te ronden. Wat is de laatste tweet nou? Uh, 600 punten, bitch. Oh. Van mijn homie. En uh, nee. Kuipers heeft ervoor gezorgd dat de komende tijd... geen Nederlandse scheidsrechten op het hoogste podium te zien zijn, volgens Dik. Oh, prima. Ja. Ja. Dan gaan we het straks nog even over hebben, ja. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Weet ja. ja, je hoe we hem rondlopen? Ja, wacht even joh. Elke, avond, even, even wat elke avond in de radio <laughs> nee. in bellen we met <laughs> Nederlanders over de grens. En vandaag uh, Frans Nederzicht in Rio de Janeiro en Michiel Vos in Amerika. Het begin om te beginnen met jou Frans vandaag. Uh, natuurlijk de G20-top in, uh, in Rio zijn er in de stad veel protesten geweest tegen die top. Normaal gesproken is dat wel zo. Ja, nou, er is inderdaad een uh, hele hoop te doen hier in de stad, uh, van Burgermans uh, initiatieven tot bijeenkomsten van Indianen en allerlei sociale bewegingen die voor allerlei uh, rechten strijden. Dus er is heel veel te doen. Tegelijkertijd is het hier uh, door de autoriteiten een, uh, een korte vakantie verklaard, omdat de stad eigenlijk de drukte niet aan kan en uh, de hele stad vastliep. Dus Banken, rechtbanken en alles wat met de overheid te maken heeft, dat is vanaf morgen gesloten. Hmm. Alles op slot, veel mensen hebben vrije tijd. Gaan ze dan uh, genieten van het EK of interesseert de Europese voetbal ze helemaal niet? Nou, het uh, EK is hier wel, uh, in, het, uh, in de krant ongeveer net zoveel aandacht als uh, de nationale competitie hier. Uh, uiteraard werd uh, vermeld uh, na het verlies van Nederland, uh, het eerste verlies van Nederland, dat de eerste zebra uh, geboren was. En dat uh, is een soort, uh, ja. Uh, grap ten aanzien van iets wat echt het uh, daglicht niet kan verdragen. Dus de eerste mislukking van de, van de uh, uh, euro-top uh, was wat dat betreft het verlies van Nederland. En dat werd alleen maar erger. Ja, en, en, en word je dat als Nederlander in Brazilië dan ook ingewreven? Ja, nou, ik, eh, ik had zelf wat, uh, wat shirts uh, uitgedeeld, onder andere van de uh, uh, 88. En ik moet zeggen dat een aantal van mijn Braziliaanse vrienden inderdaad zeiden... dat ze na de tweede wedstrijd toch liever niet meer met dat shirt gezien werden. Nee. Goed, ja. we gaan uh, van zuiden naar Noord-Amerika. Ja, Michiel Vos, goedenavond. Goedenavond. Er zit een bij op je oor. Ja, er zit een bij op je oor, want... Nou... Uh, er is kennelijk sprake van een bijenplaag in, in New York. Het is hier vandaag overigens 34 graden. Dus uh, het heeft geleid tot een warme winter en een vroeg voorjaar. En nu hebben we dus te maken met een enorme bijenplaag in New York. Althans volgens één krant. Maar dat is dan wel meteen de belangrijkste krant de New York Times. Dus nu vraagt men zich af waar zijn eigenlijk al die bijen. Ja. Die ik, waarover ik lees in de krant, maar die ik eigenlijk niet zie. Nou, ik zie ze zelf ook niet. Dat maar er is dus wel sprake van een bijenplaag. Nee, maar dat is toch bizar dat je in de krant moet lezen dat er een bijenplaag is. En dat je als je om je heen kijkt geen bij ziet. Bedoel... Nee, het is inderdaad bizar. Je hebt helemaal gelijk. Alhoewel, al ik moet er wel bij zeggen... het is, het is een beetje een Ghostbusters-verhaal... dat we hier nu na een rattenplaag in de metro... en een pissebeddenplaag in de bedden... nu uh, sprake hebben we van een bijenplaag. Je moet natuurlijk wel erbij bedenken... het is niet zoals, alsof er een soort wolk... van springhanen boven de stad hangt. Het is gewoon meer lokaal. zijn Er verhalen over enorme zwermen bijen... die opeens opduiken en mensen... heel paniekerig maken. En dan moet dus de politie komen. En daar is een speciale... Imker, zeg maar, in dienst. En die haalt dan die bijenzwerm weg. Maar dit leidt natuurlijk tot allerlei new typische New York paniekachtige verhalen... met grote foto's op voorpagina's van lokale kranten die dit opeten, dit verhaal. Ja, ge ge geef eens één een voorbeeld van zo'n verhaal, tot slot. Nou, dat was een verhaal van een uh, groepje toeristen aan de Hudson, hè, de Rivier de Hudson... in een Volvo, nota en die werden opeens... ...zeg maar belaagd door bijen die uh, volgens de politie toen die er kwamen... Uh, ...en dat was pas na een paar uur geloof ik, op een of andere vreemde manier... ...dat, die, dat er al uh, was, was aangezet op de ruiten van die... Auto en de eerste, zij belden die mensen die auto belden uiteindelijk 911. Dat is zeg maar het alarmnummer. Maar de eerste die verschenen, want dit is natuurlijk New York, waren de cameraploegen van de lokale nieuwszenders. Uh, ah, ja. En pas veel later kwam de politie. Nou, ah, die dat lijkt natuurlijk ook weer tot mooie verhalen over hoe slecht dit soort dingen zijn geregeld in New York en waarom we niet paraat zijn voor dit soort plagen. Want New York ja. kent toch de ene plaag na de andere. Dit is een stad van 8 miljoen. Nou ja, je kunt het je wel voorstellen dat hele ja. debat. Ja, pikant detail in dit verhaal. Het was een Volvo. Ja, het was een Volvo, natuurlijk. Het is een euro-liberal Volvo. Dat wordt dan natuurlijk zo neergezet. Ik ik dan wel weer aan. Goed, dankjewel. Mooie verhalen. Binnenkort meer van je, hoop ik. Ja, we praten zo door nee, met onze, onze gasten in de studio. We krijgen eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. Premier Rutte en bondskanselier Merkel zeggen dat ze op één lijn zitten. Na een gesprek in Berlijn zeiden ze dat ze het eens zijn over nauwere samenwerking in Europa. Merkel had het over een zeer intensieve verhouding met Nederland. En als voorbeeld van samenwerking werd het verscherpte toezicht op de banken genoemd. De man die vandaag zeven uur lang vier mensen gijzelde... in een bankgebouw in Toulouse, was geen terrorist, zegt de Franse politie. De verdachte is volgens zijn zus in de war... en hij leidt aan woedeaanvallen en angst voor de buitenwereld. Hij is ook niet diepgelovig, zo zei ze tegen het Franse persbureau AFP. De man had gezegd dat hij lid was van Al-Qaeda.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 En KPN is er niet in geslaagd een koper of samenwerkingspartner te vinden voor zijn Duitse dochter E. Verschillende gesprekken hebben door de financiële crisis niets opgeleverd, zegt KPN. Een verkoop of partnerschap werd gezien als een manier om de aandelen KPN meer waar te maken. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, over de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk... wordt nog flink nagepraat in Oekraïne. En ook hier in de studio. Nou, eerst Rutte dus op bezoek bij Merkel. De Duitse eh, bondskanselier Angela Merkel en premier Rutte... voerden vandaag besprekingen over de aanpak van de eurocrisis... als voorbereiding op de Europese top eind deze maand. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wat kwam daaruit? Ze zitten nu te eten in het kantoor van Merkel. Uh, van tevoren, toen ze zoiets mochten zeggen tegen de pers... waren ze opmerkelijk eensgezind. Dat is bijna geen uh, spraak. Een licht tussen die twee te krijgen. Uh, ze zijn voor meer toezicht, met name op de Europese banken. Uh, ze zijn voor meer samenwerking en vinden ook dat uh, de noordelijke landen voet bij stuk moeten houden, en dat Europa streng moet blijven tegen de landen in het zuiden. Die moeten echt iets doen aan hun schulden voordat er nieuw geld kan komen voor bijvoorbeeld groei. Ja, uh, ze zitten dus op één lijn, maar wat zeiden ze expliciet nog iets over Griekenland? Over Griekenland. In Griekenland zei Rutte dat hij erg blij is dat daar een nieuwe regering is, uh, maar dat die regering nu vooral op één ding moet doen, namelijk uitvoeren wat er is afgesproken met Europa. Uh, geluiden die er eerder waren, eerder deze week, vlak na de overwinning van die pro-Europa partijen in Griekenland, dat ze misschien wel wat meer tijd zouden kunnen krijgen om aan die uh, voorwaarden te voldoen. Daar willen ze allebei in ieder geval voorlopig niks van weten. Griekenland moet gewoon zich aan de afspraken houden en ook aan het tijdschema. Ja, dan kreeg uh, Rutte het verwijt hier uit Nederland van lijsttrekker Buma van het CDA dat hij eigenlijk twee gezichten heeft. Ja, zou hij heel pro-Europa zijn? Terwijl hij zich in Nederland uh, veel kritischer uitlaat over Europa... heeft hij daarop nog gereageerd in Berlijn? Hij ging niet echt op die kritiek in, maar hij zei wel, we trekken samen op. Het doet eigenlijk al mee alsof er niks aan de hand is. Noemt het dan steeds opnieuw de punten waar ze het wel over eens zijn. Ik neem aan dat ze nu tijdens het eten achter gesloten het het al hebben over dingen waar ze het niet over eens zijn. Want Merkel is natuurlijk wel degelijk veel enthousiaster over zo'n groot masterplan voor de toekomst voor Europa. En denkt ook dat zo'n masterplan heel veel zou helpen als je het nu bekend maakt. Dat het gewoon een goede indruk maakt en het vertrouwen weer terugbrengt. En ze weet dat Rutte dat voorlopig niet kan gebruiken in de Nederlandse verkiezingscampagne. Omdat het in Nederland veel te gevoelig ligt dus in het openbaar. Daar ja, zeiden ze er allebei liever niks over. Nou zijn Duitsland en Nederland de landen van de bezuinigingen. Ze moeten letten op de inkomsten. Andere Europese landen, met name Frankrijk, onder de nieuwe president Hollande... wil vooral een groeipact hebben en niet te veel met bezuinigingen bezig zijn. Denk je dat Merkel en Rutte enigszins bereid zijn om Hollande tegemoet te komen? Daar is een top eind deze maand. Hij nou, noemde allebei verschillende keren het woord groei. Het is wel opmerkelijk dat dat sinds Hollande aan de macht is gekomen in Frankrijk... steeds meer doorcijpelt, ook in de teksten van bijvoorbeeld Merkel en bijvoorbeeld van Mark Rutte. En dat groei heel belangrijk is en dat er ook genoeg mogelijkheden zijn om daar... ...voor te zorgen dat je bijvoorbeeld meer kunt samenwerken... ...dat heel veel uh, branches in verschillende landen nog helemaal niet goed genoeg samenwerken... ...en dat je nog heel veel kracht daaruit bijvoorbeeld kunt halen, uit de samenwerking. Wat steeds de bottom line voor die twee is, is dat er geen nieuw geld voor komt. Groei is prima, dus Hollande kan best zijn zin krijgen wat maatregelen betreft... ...maar hij krijgt niet zijn zin wat het geld betreft. Er komen geen, geen nieuwe kredieten in Europa. Er wordt niet nieuw geld geleend om voor die groei te zorgen. Oké, okay, maar voorlopig nog even aan de DIS in Berlijn. Dankjewel, correspondent Wouter Meijer. Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Liminal was dat? Can't get you out of my. Nou, Oekraïne en Polen die maken zich klaar voor de kwartfinale van het EK. Naast de teams die weer aan mogen treden, is voor veel scheidsrechters ook duidelijk geworden of ze kans maken nog een wedstrijdje te fluiten of niet. Uh, heeft er meer al kunnen horen. Dick Jol, oud scheidsrechter, is hier naast Marge Teve en Tom Boots. Uh, Dick, uh, wat vind jij tot nu toe van de kwaliteit van de scheidsrechters? Nou, in de eerste wedstrijd dacht ik: Oh, we moeten naartoe met onze grote vriend, onze Spaanse vriend, die nu ook naar huis is. Want, uh, die, die, die rode kaart voor die Griekse speler. één keer voor verkeerd allemaal en één keer voor boos kijken. Dat ging dus nergens over. <laughs> ik denk, nou, dat, uh, dat gaat wat worden. Nou, toen ging het de hele tijd goed. Vond ik het prima. En de laatste twee wedstrijden is het natuurlijk weer uh, heel erg negatief geweest. Ja, even dan gisteren. Maar als je de balans, uh, de balans uh, nou, dan kan je zeggen: Nou ja, het is niet goed en het is niet slecht. 6,5 je. Zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, even naar gisteren: uh, Frankrijk-Oekraïne. Het moment. Uh, wat dacht jij toen je zag? Wat was je eerste reactie? Laat ik dat eerst vragen. Doelpunt? Ja, dat Doelpunt? was mijn eerste reactie ook, maar de begon ik toch wel te twijfelen eigenlijk. Nou ja, dit, uh, op een gegeven moment krijg je dan het beeld van boven... en dan zie je duidelijk dat hij gewoon daaroverheen is. Maar die, die, die, die vijfde of zesde man, die staat dus op vijf meter van dat, van dat doel of Die moet het gezien hebben. Ja. Maar die en, staat toch alleen maar naar te kijken? Dat is toch zijn enige doel, die staat al, nou Ja, en eventueel een, een, een, een overtreding die... Uh, Overduidelijk is het niet worden geconstateerd ja. door de scheidsrechter, omdat hij een andere invalshoek heeft. Ja. Maar dit, dit is eigenlijk zijn hoofdak, want hier ging het dus om. Even een vraag die heel veel wordt gesteld, die jij kan beantwoorden: waarom staat die man achter de goal aan dezelfde kant ja. als de grensrechter? Omdat de scheidsrechter zijn diagonaal de andere kant loopt. Dus hij loopt, de, de loopt van vlag naar vlag waar geen assistent staat. Van hoekvlag naar hoekvlag waar geen assistent staat. Ja, maar dus in de dode Maar, maar wat, ma, wat maakt het uit? Want nu dan, staat hij ja, uh, in, in de weg van de, de res, rug. Ja, nu kijkt, nu kijkt die assistent in de rug van die 65 man. Mm -hmm. Dat bedoel je? Ja, en dan kunnen, twee, kunnen vier ogen zien of die bal over de lijn is. Ja, dan nee. Ja, maar goed, daar hebben ze ervoor gekozen. Omdat dus die, die, die schuizer die diagonaal loopt. Ik denk bij mezelf, ja, ik had hem ook liever aan de andere kant gezien. Want dan kan die gewoon wat meer centraal blijven lopen. Dan hebt hij en links de assistent en rechts een 65 of official. Ja, uh, we gaan eens even luisteren hoe het in, uh, in Oekraïne is beleefd. Aan de lijn hebben we Michiel Driebergen in Lviv in uh, Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Waar heb je gisteren die wedstrijd gekeken? In Lviv in het centrum op een plein met duizenden mensen. En uh, nou ja, het was ontzettend druk. Ik heb het nog niet zo druk gezien daar. Ja, en toen tijdens dat doelpunt was inderdaad echt 20 seconden lang uh, gejuich... Uh, en na 20 seconden kwamen mensen erachter dat, uh, dat, dat de wedstrijd gewoon door was gegaan. is dus echt verbijstering alom ja. uiteraard. Dus uh, ze gingen er vanuit dus in eerste instantie, toen ze het onvertraagd zagen, dat het al een goal was? Precies. En de meeste mensen het niet zien, want dat scherm natuurlijk niet. Dus uh, zo gaat dat. Die juichen mee met de dus, uh, anderen? Uh, ja, dus uh, dat, dat uh, duurde even voordat uh, ze door hadden dat het toch een teleurstelling uh, ja. uh, was. En daarna dus, het wordt niet toegekend. Uh, en, en dan zie je in de herhaling dat het dus echt een goal is. Wat gebeurt er dan? Nou ja, veel teleurstelling uiteraard. Het was uiteraard nog maar de gelijkmaker geweest, dus dan hadden ze uiteindelijk nog een doelpunt moeten maken. Maar goed, het viel me wel op, dat er was inderdaad veel teleurstelling, maar daarna ging het feestje in de viertig ook alweer gewoon door. Na de wedstrijd ook. En ja, het is nu eigenlijk vooral op Facebook worden allerlei foto's geplaatst van een grensrechter, bijvoorbeeld met een blinde geleidehond, heb ik al gezien. Dus die, is al heel, die is al heel oud hoor. Ja, tuurlijk. Maar die astronaut hè, van, van, nou, zelfs wij zagen het vanuit de ruimte. die was volgens mij wel nieuw. Dat is nieuw, ja. ja. ja. En, en is er behalve hè, de, de, de, de grapjes erover, is er ook een serieuze discussie op gang gekomen in Oekraïne over hoe je dit soort dingen zou kunnen voorkomen? Het is inderdaad hetzelfde als, ik denk overal, hè, want de coach blogging die was echt woedend. Uh, in eerste instantie. Dus uh, dat, dat viel mij echt op. Hij was uh, boos en voelde zich bestolen. Uh, maar het is ook alweer, en dat zie ik bij het publiek ook, het is een beetje dubbelheid. Dus er is veel woede over dat ene doelpunt, maar er is ook heel veel trots op nou ja, wat Oekraïne toch gepresteerd heeft in het toernooi. Dus er is ja, zo ver komen in zo'n toernooi dat had eigenlijk niemand verwacht. Tegen Engeland toch vrij goed spelen en Zweden verslaan. Nou ja, ach, dat, dat is een beetje dubbel. Ja. Heb je die persconferentie gezien van Blogging? Ja. Die man is gek hij hoor. Geen, uh, hij wilde geen kritiek horen. Nee, het was kritiek op zijn uh, selectie. En hij zegt: uh, U mag hier alleen maar vragen stellen en uw mening niet geven. En als u uw mening wil uh, geven, dan loopt u maar even mee naar buiten. Dan praten we dat als mannen uit. Ja, uh, ja dat dus, uh, is, is misschien dat is een beetje uh, oud-Oekraïns, zou je kunnen zeggen. Ja, dus misschien, ja. wat, wel, wat overigens wel nieuw-Oekraïns is, is dat de coach trots was op zijn team. En trots in en. en er toch voor gaan, ook al heb je verloren, dat is wel iets nieuws. En dat heb ik nog niet gezien in dit land. Ja. Dus wat dat betreft is dat misschien een opsteker voor, nou ja. Ja, voor hoe het verder kan gaan. In Tom bood wil wat vragen. Ja, maar Nog even over die uh, persconferentie. Jij zegt trots, maar die journalist die die vraag stelde, was toch een venijnige vraag en drukte helemaal geen trots uit. Nee, nee, klopt. Nou ja, kijk. Uh, het was ook een vernederend antwoord, vooral van Blachin. Dat is inderdaad, het was heel erg autoritair. Het is ook een autoritaire man, maar het is wel een man die op een voetstuk staat hier in het land. En kijk, ik denk wel uh, dat als zo'n man zegt van nou, we kunnen wel verder, want dit team, dat heeft toch, behalve hè, Shevchenko gaat ermee stoppen, misschien hè, over een tijdje, maar ja, het heeft toch een soort van toekomst. Nou ja, je kunt er alles van zeggen van de manier waarop, waar wij misschien niet zoveel van begrijpen. Maar dat vond ik een klein lichtpuntje. Ook al is de houding en de PR, maar goed, Oekraïne is een PR, dat is nooit een goede combinatie. Maar de, de, de houding is misschien hoopvol, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, nou, uh, dat was de beleving in uh, Oekraïne. Dankjewel, Michiel Drieberg. Markje ja. Thebe, uh, er wordt natuurlijk heel erg over gediscussieerd nu, over uh, die, uh, die, uh, die, uh, die doelijn technologie. Je hebt er met het hokje natuurlijk al veel langer mee te maken gehad. Het vreemde is dat we daar de vorige keer dat je hier was, dat is dan een beetje geleden. Toen speelde dit nog helemaal niet? Dat nee. hadden we het er ook al uitgebreid ja. over. Ja. Nou, we hadden niet, volgens mij hebben we niet bij hockey specifiek, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat als hij over de lijn gaat, um, dat er een piepje gaat of een lampje gaat branden. Maar we hebben wel een extra scheidsrechter. Die, en je kan een herhaling aanvragen en, en dat soort dingen. Videorefree, die is er in ieder ja, geval. En we hebben natuurlijk twee scheidsrechters en een kleine veld. Ja. En, en, maar hoe ervaar je dat als speler als het spel even wordt stil? Want dat is natuurlijk de discussie. Ja, ja maar je kan het spel niet. Neerleggen, niet stilleggen, want dat vertraagt het spel enorm. En dat houdt heel erg op. Hoe is jouw ervaring als speelster? Nou, we hebben bij de, de EK was dat voor het eerst. De, uh, EK van uh, clubteams. En uh, dat was eigenlijk uit de hooghoed van, uh, van Maurits Hendricks. Die had zoiets van laten we het daar eens gaan proberen. En daar is het ingevoerd. En dat werkte zo goed. Je kon namelijk uh, daar waren vier helften, in plaats van twee. En je kon uh, per helft. Eén videomoment aanvragen en ging het dan fout, dus bleek je geen gelijk te hebben. Dan was je videomoment verdwenen en anders mocht je hem meenemen. Mm -mm. Dan mocht je hem houden. Dus je vraagt hem niet zomaar aan, want je wil hem niet kwijt zijn voor die nee. bal die bijna over de lijn is verniet. Je vraagt het echt alleen maar aan als je het zeker weet. En jij staat er altijd dichterbij dan de scheidsrechter, dus je weet het ook echt zeker. Dus mm. je bent niet zo snel aan het appelleren. Als en ik... speler kun je, de, kun je dat soort dat moment aanvragen. Okay. Als aanvoerder. Als aanvoerder. Als aanvoerder. Ja. ja, maar vertraagt het nou? Vertraagt het de ja, ja, het vertraagt hem als je hem aanvraagt. Maar je vraagt hem echt niet zo vaak aan. Maar het feit dat het kan, betekent dat er gewoon geen zulke belangrijke als nu met de EK beslissingen uh, zeg maar, uh, voor een vreemde uitslag zorgen. Waarom lukt het bij hockey wel omdat ze dingen voor elkaar te krijgen, denk je? Omdat we bij hockey uh, zeker twintig jaar voorlopen op voetbal. Ja, oh, dat is, nee, 20 twintig jaar maar. Nou ja, maar inderdaad. Nee, ik denk dat bij hockey worden snelle regels aangepast. We hebben ook een keer geprobeerd wel met shoot uh, een uh, champerstofje te doen. Dat je wel met je voeten mocht. Nou, dat was een belachelijke regel. Kon niet en iedereen had blauwe voeten. Het wordt ook meteen weer afgeschaft, maar het wordt wel geprobeerd. En bij voetbal is het veel, nou ja, toch de wijze oude mannen die bij elkaar zitten. Ja, ik kijk naar rechts, want jullie weten het er tien keer meer wijze over dan oude ik. Maar zo mannen, komt het Dick op Jolle. ons ja. ja. ja, gaat niet over de stillegging. Ik bedoel, kijk, het is helemaal niet zo moeilijk. Zie je, die het spel: zoiets is gebeurd. De bal is in het spel, dan leg je het spel gewoon stil. Want daarna voort je gewoon bij de bal. Dat zit. Ja, en binnen 5-6 seconden kan die vierde man uitstekend zien of die bal ja. wel over de doellijn gaat. Ja, maar dat dus weet ik dus niet. Is het 5-6 seconden? Mag je? Ja, het is maar heel even. En uh, vaak kan je zelfs in het stadion meekijken. En nu zag je af en toe een herhaling in het stadion dat iedereen de hele wereld ja, meekijkt. En dat, is dus, en dat was dus niet goed. Nee, dat, dat, is, dat is niet goed. goed. Nou, je gaat je schaatsrechter aanpassen dan toch of niet? Je weet nou, dat je fout bent. Je, uh, als, je, als je ziet dat je niet goed zit dan, uh, dan voel je je niet prettig op het veld. Ik heb het één keer gehad, het, het mag officieel niet. Ik heb het één keer gehad in, bij een wedstrijd in het Zuid-Deslands bij SC. Daar gebeurde het ook. Dan heb ik heb gezegd van ja, maar dit gaat. Ga die gebeuren. Ja, maar weet, en een weet je dat over, een, over een beslissing die niet goed was. Ja, maar de doelpunten worden herhaald. Kijk, zo'n bal over ja. de lijn zullen ze in het stadion niet laten zien. Ja, want dat mag niet. Maar nee. als het een doelpunt is, een buitenspeldoelpunt, hebben we het WK in Duitsland gehad. Een Afrikaans land was het geloof ik. Werd er een buitenspeldoelpunt goedgekeurd. En omdat het een doelpunt was, mocht het. Hè, ja. werd het wel vertoond. En, en, en iedereen zei: Nee, het is buitenspel. Ja. Ja. Ja. ja, dan ben je als uh, scheidsrechter of als assistent tennis daar ben je niet zo blij mee. Maar kijk jij mee dan? Je kan niet, niet nou, kijken. Nou, maar... je wil niet kijken, maar het gaat automatisch. Maar. Ja. Anders word je daar wel aan herinnerd, eventueel in de rust... als het de eerste helft gebeurt uh, door uh, diverse mensen. Want er zijn natuurlijk overal camera's staan... en dan gaan ze je toch vertellen dat je niet goed zit. En heb ik heb me altijd al aan een scheidsrechter willen vragen. Dus dit is mijn kans. Ga jij je dan aanpassen? Is dat fout? Het was een belangrijke beslissing. Het is 1-0. En het is net... zou ik wel die strafgroep aan de andere kant geven of niet? Nu nee. kan je het zeggen. Nu, ja, je je pas je niet aan, maar je, je, je, je, je, je, je, je voelt je niet lekker. En, en je weet gewoon... Ik heb het gehad bij een wedstrijd uh, in de Champions League... in kwartfinale. Na 1 minuut 13... 1 minuut 13 overroep, mijn assistent dat die buiten spel geeft. Ik zie dat niet zo is. Maar een lichtwedstrijdje, bayern Real madrid <laughs> En ik overroer hem <laughs> en er wordt een doelpunt. Ik heb daar 89 ah. minuten last van gehad. Je gaat je terwijl je niet ik, terwijl van ik geleid had, ja. tegelijk had. En in de rust konden de, de Madrileinen het zien dat ik geleid had. Maar dat gaan ze je echt niet geven. En ze gaan je constant herinneren. En je kent ze de Roberto Karditsche van die tijd... En echt wel herinneren dat je gewoon niet goed zat. Terwijl je weet dat je goed zit. En dan ga je slecht fluiten? Nee. Je wordt onzeker. Kan nou, je nee, je nee ja, je, Dus ga je slecht te fluiten? Nee, je wordt misschien wat. beter in ieder geval. Je wordt misschien wat geïrriteerd omdat ze blijven zeiken erover. En misschien dat je wat sneller een kaart pakt voor zo'n zjurkaus. Ja, aanpassen dus. Laatste op 5 juli dan, uh, geeft de speelregelcommissie van de FIFA uitsluitsel... Hè, over, uh, over de testen die zijn gehouden met die doellijntechnologie. Die proeven worden gehouden in lagere divisies in Engeland. Uh, het gaat dus om het Hawkeye en Rest, zoals het heet. De KVB staat te trappelen om gebruik te maken van een van de systemen. Manager competitiezaken Gijs de Jong daarover. Kijk, we mogen dat pas als IFAB die toestemming geeft... maar we zijn ons daar wel op aan het oriënteren. We hebben toevallig vanmiddag... Een afspraak uh, met hoorkai uh, gehad, dus het, het Engelse bedrijf dat met die camera's werkt. Uh, en die technologie ziet er wel heel veelbelovend uit met, wat de, uh, uh, nou ja, met hoe zeker dat is en uh, met welke zekerheid zij, zeg maar, en snelheid zij kunnen beslissen of een bal wel of niet achter lijn is. En, Daarbij geldt natuurlijk als de techniek ons kan helpen om het spel eerlijker te maken. Ja, dan zou het natuurlijk raar zijn om dat uh, uh, niet te doen. Ja, De KVB had overigens aangeboden om als zogenaamd proefland te dienen. Twee uh, testbedrijven kozen toen voor Engeland. Uh, en Nederland wil dus uh, snel werken met, uh, met de nieuwe technologie. Dat mag wel duidelijk zijn. Ja, de, de landen willen eigenlijk wel, maar het ligt dus aan de overkoepelende organisaties die maar langzaam bewegen. Ja, maar ja, goed, ik heb tien, twaalf jaar geleden was ik er al uh, zwaar voor. Want je zit op één ding niet te wachten als je zitten, hè? Op, uh, op dat soort uh, dingen die gebeuren. Waardoor je alleen maar verkeerde emoties krijgt. Alleen maar de spelers die protesteren en naar je toe vliegen. En weet ik het allemaal. Dus en dat de bonden... Kijk, als ze voor Engeland kiezen. In Engeland heb je ook vier of vijf divisies waar betaald voetbal wordt gespeeld. En hier heb je er maar uh, twee, zeg maar. Mm -hmm. Niet omdat het voetbal minder is, maar... Daar zit het er veel meer bovenop, zeg maar. En dat ze voor Engeland kiezen, vind ik niet zo raar. Maar je krijgt natuurlijk wel uh, veel meer uh, technologische correctie van de scheidsrechter. Of, of zeg je, dat moet hij dan maar oparmen en dan moet nou, hij. Zich... Ik heb gezegd, uh, uh, ideaal is de doellijnbewaking. En eigenlijk de 16-meter-lijnbewaking. Wat is dan overtreding Nou, binnen of erbuiten? Kijk, is hij op de lijn, is het er binnen? Maar vaak hangt het erom: hè. is hij op de lijn of zit hij net buiten? Dat is ook vaak het uh, dilemma dan. Ja. Moet je nou een schas opgeven en rood? Op wijze van spreken, Of leg hem daar buiten en toch rood. En dus ja. en alleen een vrije trap. Kijk, dit zijn best wel ingrijpende dingen die je moet, moet, soms moet doen. En fluiten is niet makkelijk. Ja. Maar hoe wil jij dan dat het tot je komt? Wil je dan bijvoorbeeld een piepje als je over de lijnen in je oor krijgt? Of wil je contact staan met iemand die dan op een schermpje zit te kijken? Of hoe zie je dat? Nou, als ik een, een piepje zou krijgen in mijn oor of op, op, op mijn klokje of whatever. Van mij is helemaal overheen helemaal getuurd en wijzen naar het midden. Ja. Maakt dat ja. uit. Maak het uit. Maar je hoeft volgens mij niet eens een centje te krijgen. Een speler kan een hockey aanvragen. En als hij dat niet doet is het zijn eigen schuld. Zoals in het hockey eigenlijk. Ja, zoals in het hockey. En En dat vraag ik me ook af. Als jij zegt 20, 30 jaar loopt hockey voor, gaat de KNVB, de voetbalbond, ja, wel eens in de leer bij andere bonden? Nee, dat zullen ze vast niet doen. Ja, maar maar zijn er kunnen, zijn heel veel hockeyers die naar het voetbal uh, overgaan. Hans me. Ja, oh ja. Ik bedoel, je, je kan het ook meenemen, we hebben altijd dezelfde cameraman die bij ons was, was ook de cameraman van, van Nelsaftal ja. ja. voetbal. Nou, alle vernieuwingen die hij door wilde voeren, kan je melden, daar waren de voetballers niet blij. Ze vluchten ook wel eens weg, ja. zoals Oldmans bijvoorbeeld. Ja, maar die had niet met z'n vrouw in aan zitten. <lacht> <lacht> maar het, zelfs een, een, wat we buiten uitzicht zien als een traditionele oude sport als cricket heeft, kan het spel gewoon stil ja, Rugby is ook zo'n val ik heb ja, een finale gezien. Dus in de laatste fase van de wedstrijd, ik geloof een half uur voor tijd, is er een try of geen try. Ja. En dat ging echt om het eigenlijk de winnende try, of niet. Nou die, Dat verhaal gaat naar boven naar die vierde ref. Iedereen wacht op zijn gemak. En het duurde duurt iets, iets van 15 of 20 seconden. Stadion stil, de spelers aan te wachten. En die scheidsrechter te horen. Het is ja. geen try. En iedereen, heeft, iedereen hoort het. Ja. Je en, en ze gaan staan. Ja. Geweldig. Je bouwt eigenlijk ja. nog een extra knappe momenten in ook. Hè, ja, zo ja, zal ja, zou het, niet zo zijn. Ja. Het vreemde, maar is dus met basketbal misschien. Ook ja, niet anders. in de laatste minuten. Maar het, uh, het, het vreemde is natuurlijk dat. De vraag is: is het irritant of niet? Nee. En als het niet irritant is, dan. Uh, kunnen ze ook niks over vertraging zeggen natuurlijk, want de eerlijkheid van, de, uh, van het spel, voor. ja, gaat altijd voor natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Ja, ze zeggen het, het hoort bij de charme uh, van het spel ja, we nou, nou, nou, ja maar die commissieleden zijn natuurlijk uh, zo mega groot met alle ja. respect. Of het nou om uh, de eerlijkheid. Er zit zoveel achter momenteel dat ja. het moet gewoon gebeuren. En het ja. kan. Maar dat is natuurlijk ook de reden waarom het bij het hockey wat makkelijker kan. Omdat het een wat kleinere sport is dan bij zo'n enorm mondiale sport. als het voetbal met zo'n veel belangen. Yeah. Dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn. Dat je ja. het hockey wat makkelijker kan proberen en weer af kan schaffen. Ja, maar daarom vind ik 20 jaar ook genoeg. Als we 20 jaar voorlopen, kunnen ze nu bij het voetbal ingaan voeren. Ja. Ja, zo ja, ik heb nog iemand in Oekraïne aan de telefoon gehad. En die vond er niks charmants aan. Was nee. uh, <Geksklar> dat Oleg? Oleg. Oleg. Ja, we gaan even naar andere sportjongens die ook uh, veel met technologie te maken heeft. Tijdrijden, namelijk het Nederlands kampioenschap. Uh, tijdrijden in Emmen is vandaag gereden bij de mannen en de vrouwen. Bij de mannen won Liewe Westra en bij de vrouwen won Ellen van Dijk. Die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond, Ellen. Hallo, goedenavond. Van harte gefeliciteerd met je titel. Dankjewel, dankjewel. Ja. Was het een finishfoto? <laughs> uh, nou, ik geloof 14 seconden. Dus, uh, uh -huh. nou ja, het is niet heel close, maar... Uh... Nou, ja, voldoende, in ieder geval. Ja, het was een, een lastig parcours, hè? Uh, ja, best wel veel bochtjes, maar uh, ook wel wat mooie rechtstukken. Dus, uh, nou, een mooi tijdritparcours was het. Ja, ja we, starten, uh, we starten in de dierentuin, hier ja. tussen de giraffen, dus dat is ja. wel heel bizar. Ja, maar, die... uh, ja, mooi. Ja, en uh, toen je over de finish kwam, dacht je al meteen van, dit zit snor? Um, nou ja, dat is altijd lastig te zeggen. Ik, uh, ja, ik ging wel een beetje als favoriet van start, dus dan uh, weet je wel uh, dat, je het, uh, ja, dat je het eigenlijk waar moet maken. En uh, nou ja, dan weet je nooit hoe de anderen rijden, dus uh, ik hoorde ook geen tussentijden. Uh, dus dan weet je eigenlijk niet uh, hoe je het precies doet, maar dan, uh, ja, dan hoop je op een goede afloop. En dan moet je nog even op de stoel zitten en kijken hoe de anderen het doen. Ja, precies. Ja, dan, uh, ja, ik ik start als twee na laatste, dus uh, er kwamen er nog twee achter me, dus ik wist het wel, uh, al vrij snel. Dus de tweede keer hè, dat je een Nederlands kampioen uh, tijdrijder wordt. Ja, ja, de laatste uh, keer was wel uh, vijf jaar geleden. Ja, Ik vroeg me af of er een, een groot verschil was... tussen de eerste en de tweede keer nu. Um, ja, de eerste keer was het wel echt een beetje een verrassing. En nu, uh, ja, nu uh, ben ik ook geselecteerd voor de Olympische Spelen. Dus ja, dan... Uh... Ja, dan weet je dat je in principe bij de beste tijdreizers van Nederland hoort. En dan wordt er wel een beetje van alle kanten verwacht dat je hier dan uh, ja, de titel haalt. Maar ja, dat is altijd wel wat makkelijker gezegd dan gedaan, uh, moet ik zeggen. Ja, wat kan je op de Spelen betekenen? Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Uh, het gaat gewoon dit oh. seizoen heel goed. En uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik heb dit seizoen wel echt een stap gemaakt. Dus ik hoop dat dat op de Spelen ook uh, tot 18 komt. Ja, je hebt best wel een idee. <lacht> Nee, nou, nee, niet nee zeker zeker gaan. Gaan. sowieso uh, top 10, maar dat is een beetje erg voorzichtig. Maar het uh, nou ja, podium wordt heel moeilijk, maar uh, je moet ergens van dromen. Dus, uh, ja. Tom, ja. Ja. ik wil nog even wat vragen. Jij zei geen tussentijden. Uh, het is nogal een belangrijk uh, kampioenschap en jij bent de favoriet. Dat vind ik vreemd. Um, ja, nou ja, goed. Uh, de Bonschoot reed achter me. En die klokte zelf wel wat uh, tijden met uh, de mensen die achter me gestart was dan, uh, Iris Lapendel. Dus uh, daar had ik wel wat informatie over. Maar uh, ja, verder uh, is er geen, uh, geen wedstrijdradio, denk ik, waar, waar tussentijden op doorkomen. Dus wat dat betreft, uh, het is ook maar één rondje. Dus uh, je hebt niet een doorkomsttijd. Dus wat betreft, daar hebben we hier weinig informatie onderweg. Nou, wij gaan hier ook een beetje op de tijd letten. Dankjewel Ellen van Dijk En van harte ja. gefeliciteerd nogmaals met je uh, Nederlands Kamp. Kampioenschap, tijdrit, titel. Zo is het. Mooi gezegd. We ja. gaan op naar uh, het nieuws van oh, 9 uur. <laughs> Mele kan nog steeds. Sportsradio nee sorry, Sportzomer 1nl voor vragen voor onze gasten hier aan tafel. Tot zo. De Radio1 Sportzomer en het EK Voetbal. Morgen om kwart uur negen in de kwartfinale Tsjechië Portugal. Vrijdag Duitsland Griekenland.